Henk Veldmaten, eerste training FC Groningen. Ja, en de eerste verrassingen hebben zich, hebben zich aangediend. Van Dijk weg, Bakuna weg, Nick van der Velden erbij gekomen. En ja, er zit nog meer in het vat, hè? Ja, er moet nog meer in het vat zitten. Dat, uh, maar dat hebben we ook wel gecommuniceerd. Kijk, we hebben ook gecommuniceerd dat er toch een aantal jongens uh, vertrekken mogen. Dat moet ook allemaal nog gerealiseerd worden. Virgil, dat zat er wel een beetje aan te komen. Leandro was wat meer een verrassing. Een verrassing in de zin van, uh, nou ja, toch niet helemaal aanzien komen, maar zeker niet de, de grootte van de transfer. Maar voor hem en voor, uh, voor ons, uh, ja, toch een goede zaak. En uh, gisteren inderdaad rondgekomen met Van der Velden. Nou ja, dat is niet de, de, de, de laatste die we gaan aantrekken. Hoe is dat gegaan? Hoe lang stond hij al op jullie verlangwijs? Nou, met Van der Velden zijn we al een paar weken bezig. Er is al eerder een gesprek met hem geweest. We hadden al eerder met zijn zaakwarnemen contact gehad. Uh, uh, hij had ook nog wat andere opties, dus met andere woorden, dat loopt al een poosje, maar uh, ja, uiteindelijk zijn we er gisteren uitgekomen. Uh, jullie gaan nog verder de markt op. Uh, waar moeten we dan aan denken? In welke richting? Nou, de richting in de zin van posities in het elftal gaat het met name om uh, nog zeker twee spelers, uh, mogelijk drie spelers achterin. Uh, dan heb je het over centrale verdedigers en misschien ook een verdediger die op meerdere posities inzetbaar uh, is. Uh, op het middenveld zoeken wij zeker nog uh, versterking, uh, uh, met name linker middenvelden. Uh, nou, Nick is dan een jongen die in ieder geval als aanvallende middenvelder uit de voeten kan, maar eigenlijk zouden we nog wel een middenvelder erbij willen hebben. Ja, en afhankelijk of er voorin nog wat gebeurt, of er nog spelers weggaan, dan mogelijk ook nog iemand uh, voorin erbij. Maar dat is wel uh, afhankelijk van of er nog dan nog spelers weggaan. Wat mij een beetje verrast heeft, uh, want we hadden het nu zo net over Virgil van Dijk en, uh, en Leandro Bakuna, die een uh, prachtige transfer hebben gemaakt. Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor, uh, voor Christophe Aou, die naar uh, Cambuur is gegaan en uh, Leonard Nienhuis. Uh, maar wat mij ook verbaasde, uh, de stap van Paco van Morsel naar Cambuur. Ja, dat was niet verbazing, uh, voor ons niet zo verbazingwekkend. Uh, het was meer een kwestie van, we hebben met Paco erover gehad. Paco heeft aangegeven uh, ja, niet nog zo'n jaar uh, te willen hebben. Hij heeft afgelopen jaar eigenlijk uh, in het eerste elftal geen rol kunnen spelen. Ja, als invaller af en toe en een paar hele wedstrijden. Maar te weinig voor, uh, voor hem om zich door te kunnen ontwikkelen naar eredivisieniveau. Hij heeft aangegeven dat hij uh, dat niet nog een jaar zou willen. Nou ja, wij vinden dat ook. Wij vinden dat hij meer speeltijd moet krijgen. De verwachting bij ons is dat, dat dat voorlopig nog niet gaat gebeuren. Je weet nooit hoe je dingen uitpakken, maar de verwachting is dat niet. Ja, en als dan Cambuur hem die mogelijkheid wel biedt, biedt dat ons namelijk ook weer de kans om te kijken hoe hij op eredivisie niveau zich doorontwikkelt. Nou ja, daarna hebben we nog een contract voor een jaar en dan, dan kijken we van daaruit weer verder. Ja, in het kader van, van de transferperikelen zegt Hans Nijland altijd een broedende kip moet je niet storen. Maar wat is de broedtijd die jullie uh, zelf hebben opgelegd? Nou, je moet niet in tijden denken. Ja, er is een absolute dead deadline en dat is uh, 1 september. Hè? De maand augustus is nog window, dus uh, tot die tijd heb je de tijd nog. Dus aan tijd moet je het vaak niet binden. Uh, je moet zorgvuldigheid in, in acht nemen. En uh, geen uh, dingen je op laten jagen door, uh, door, door, door journalisten of door uh, uh, de markt. Want uh, er gebeuren wat dat betreft ook gekke dingen. Nee, wij houden onze kop de zorgen zich bij en wij... Uh, Proberen de maximale zorgvuldigheid in acht te nemen om goede dingen te doen. Ja, dat, dat zal nog wel wat tijd kosten. De maximale broedtijd is dus gewoon 1 september. Nou ja, eh, liever eerder. Hè? Laat duidelijk zijn dat wij eh, liever eerder duidelijk hebben van eh, welke jongens erbij komen. Hoe eerder je, je selectie op orde hebt. Hoe eerder je eh, kunt werken aan de vastigheden in je team, aan de speelwijze. Dat is ook met onze nieuwe technische staf eigenlijk wel, wel, wel wenselijk. Maar nogmaals, eh, forceren helpt niks, want dan doe je gewoon de verkeerde dingen en dat willen we zeker niet.